4 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... heeft dit weekend gesproken met leiders en ministers van verschillende landen. Met de Israëlische president Peres sprak hij over het Israëlische formatieproces... en wisselde hij gedachten uit over het vredesproces in de regio. Volgens de Palestijnse president Abbas... committeerde Kerry zich aan een duurzame oplossing. De minister zou van plan zijn binnenkort een bezoek te brengen aan het Midden-Oosten. Kerry liet zich door de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... bijpraten over het onderzoek naar de aanslag van vrijdag... op de Amerikaanse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara. Een man blies zich op bij de ingang van de ambassade... en bracht daarmee zichzelf en een Turkse bewaker om het leven. De voormalige Cubaanse leider Fidel Castro... heeft zich in het openbaar in Havana laten zien... terwijl hij zijn stem uitbracht in de Cubaanse verkiezingen. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Castro in het openbaar verschijnt... Hij werd in 2006 ziek en droeg de macht twee jaar later over aan zijn broer Raúl. Bij vorige verkiezingen stemde de 86-jarige Castro thuis. De Cubanen kunnen een door de Communistische Partij aangewezen kandidaten voor het nationale en de provinciale parlementen kiezen. Het stadion in de Amerikaanse stad New Orleans, waar de Super Bowl wordt gespeeld, is getroffen door een stroomstoring. Het licht in een deel van het stadion viel uit. De finale van de Amerikaanse voetbalcompetitie werd tijdelijk stilgelegd. De San Francisco 49ers en de Baltimore Ravers waren net begonnen aan de tweede helft... toen het elektriciteitsnet rond het stadion overbelast raakte. Volgens het elektriciteitsbedrijf van New Orleans lag de oorzaak van de stroomstoring in het stadion. Ruim 150 miljoen Amerikanen bekijken de Super Bowl op televisie. Het spel heeft zeker een half uur stilgelegen. Inmiddels is de wedstrijd weer hervat. Het weer, vannacht regent, of motregent. het licht. De minima liggen rond de 6 graden. In de loop van de dag wordt het droog en breekt de zon af en toe door. De middagtemperaturen liggen tussen de 8 en 10 graden. Er staat een stevige westelijke wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Dit is de nacht van het goede leven met Adeline. Ja, de Golden Glows. Fantastische trio uit uh, Antwerpen. Ik hoop hun bladen, mooi zijn ze. Ze spreken maar niet door in Nederland, jammer is dat. Ik gun het zo van harte. En over die westenwind, nou, ik stond vandaag op het strand... En ik vond het wel heel koud en heel erg uh, zwaar. Maar het was wel heerlijk uh, om daarna nou weer het strand af te gaan... Goed, in hoorspel op herhaling gaan we nog eens proberen... ja, we gaan het toch weer proberen... of we kunnen gaan luisteren naar het hoorspel Kan B. Het mislukte zo jammerlijk op, wat was het, 7 januari. Uh, Bert Commerij won er in 2006 met Kan B de bronzen medaille... in de prestigieuze New Yorkse radiofestivals mee. Uit meer dan 1200 inzendingen uit de hele wereld werd Kan B gekozen. Dus als op twee na beste radiodrama van dat jaar. In kant B zit een vrouw alleen thuis, terwijl buiten voor de zoveelste keer... een wereldwijde ramp plaatsvindt. Ramen en deuren dicht, op de televisie CNN. Nou, in vijftien scènes schetst kant B dan een akelig, voorstelbaar toekomstbeeld. De vrouw wordt gebeld door zes verschillende figuren. Door Beer, haar hitsige vriend, die in Melbourne opgesloten zit in zijn hiltonkamer... Uh, haar bezorgde moeder, uh, vader is slechthorend. Jack, een telefonische enquêteur, die wil weten wat voor soort brood ze eet. Een collega die in paniek is. Claire, een lastige vriendin, altijd wat... Uh, Wiens Konijn is gestorven en die langs wil komen omdat ze niet, niet, niet alleen wil zijn. En tot slot Merel, een onbekend meisje dat alleen thuis is en niet weet waar haar moeder is. En ondertussen doet de centrale verwarming het niet meer en valt de elektriciteit uit. Net als daar in uh, New Orleans bij het bol. De grote Superbowl. Goed, de vrouw luistert voornamelijk alsof luisteren de enige zekerheid is die er nog uh, is. Ja, nou zeg ik het goed. Nou, alsof luisteren de enige zekerheid lijkt die er nog is. Het is laat, mensen. Goed. De verbinding is zo nu en dan bijzonder slecht en dan wordt het nacht. Nee, die woont hier niet. Die zoek je dan. Oh. En hoe heet je? Wat een mooie naam. Ik? Caroline. Ik heet Caroline. En waarom is je moeder niet thuis? Ja, het is ook raar. En hoe lang geleden is ze weggegaan? Huh? En ze zou zo weer thuis zijn. Zei ze dat? En je vader? Oh, dat spijt me. Nee hoor, dat vind ik niet erg. Maar hoe oud ben je dan? En je bent helemaal alleen thuis nu. En hoe kom je aan dit nummer? Nee. Nee, dat weet ik ook niet. Maar je kunt hem toch ook uitzetten? Hè, televisie is toch helemaal niet leuk in je eentje? Nee. Nee, dat is niet echt. Dat is allemaal... Nee, dat is allemaal verzonnen. Zet hem er maar lekker uit. Weet je hoe je hem uit moet zetten? Ja. Goed zo. Doe, doe maar uit. Ja, ik wacht wel even. Goed zo. Nee, dat weet ik ook niet. Uh, ik? Uh, een witte badjas. Ik heb bruin haar. Ja, en wat voor kleur ogen heb jij? Rood. Ja, ja, dat is ook heel vervelend, maar je moet er niet aan krabbelen hoor. En waar woon je mee? Nee, dat ken ik niet. En hoe heet de straat waar je woont? <laughs> nou, wat grappig, ja. Merel uit de Merelstraat. Ja, net de titel van een verhaaltje, hè. Ja. Maar op welk nummer wonen jullie dan, Merel? Nee, dat hoeft niet. Nee. Nee, dat zou ik niet doen. Nee, doe maar niet, Merel. Je hoeft niet te kijken. Nee, niet doen. Je moet de deur dicht houden. En zijn alle ramen dicht bij jullie? Nee, Merel, je moet niet naar buiten gaan. Je moet gewoon wachten tot... Hallo? Merel? Ben je daar nog? Hallo? Hé, hey, waar ben je? Nee, ik had jou al geprobeerd. Waar ben je? Hm? Nee, gewoon thuis. Ja, afschuwelijk. Maar waar was je toen het... Gewoon in bed. Ik werd wakker gebeld om een... Nee. Alleen een beetje rode ogen. En jij? Hallo? Nee, ik dacht dat je wegviel. Nou, ik ben al lang blij dat het deze keer niet op mijn keel zit. Hm. Hé bro, wat vervelend. En hebben ze dan niet iets bij de receptie of zo? Een poeder of iets? Ja. Ja, hier ook. Precies hetzelfde. CNN. Oh. Gadverdamme. En als je erin knijpt, komt er dan ook iets uit? Ja, nee, nee, ik heb het hier nog niet eerder gehoord. Het is meestal de oog of de keel. Ja. Ja, ik heb meteen de tv aangezet. ik heb nu even het geluid uit de kinderbeelden nu wel. Hm? Nou, dat weet niemand, toch? Nou, daar vind ik het nou niet echt de tijd voor, hè? Nu mijn Batjas? Ja, hadden wij hier precies hetzelfde. Nee, ik was het raam vergeten boven. Ja, dat is Sirene. Ja, in de kleine kamer achter. Nou ja. Ja, ik hoop niet dat het erger wordt. Op het nachtslot. Oh niet. Ik, ik, nee, ik dacht dat jij iets wilde zeggen. Nou, dan zit ik op dit moment helemaal niet meer in mijn gedachten. Doe het nou niet. Hoe kan ik nou. Moet ik even voelen? Nee, maar ik geloof dat die het dan doet. Gaat wel. Ja. Dan zit ik weer alleen. Hé, hey, er bel een meisje, he? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Is dat nog maar zo kort geleden? Nou, het voelt als vijf maanden. Nee, dat zeggen ze er nooit bij. Hm? Zeg eens iets liefs. Hé, hey, ik belde net een weer. Weer beneden nog. Vieze Rik. Gewoon die witte. Oh, wie zegt dat ik die aan jou heb gegeven? Nee, dat doe ik niet. Nee, natuurlijk doe ik dat niet. Nou, dan trek je even af. Beheer? Carolina, Nee, hoor. Nee, hoor. Vind ik helemaal niet erg. Goed zo. Ja, en de televisie? Hartstikke goed. Nee, dat weet ik niet. Nee, nee, dat is ook niet leuk. Maar je moet er niet aan krabben, hoor. Nee, dan wordt het alleen maar erger, geloof mij maar. Uh, ja, wat kan ik nou voor je doen, hè? Heb je alle ramen dicht? Merel, luister eens. Ja, wat is jullie telefoonnummer? Weet je dat ook? Ja, dat is ook moeilijk. Maar hoe bel je mij dan steeds als je niet kunt lezen? Oh, dat is handig, ja. Ja. Dat is een goed idee. Ja, alleen ik heb geloof ik helemaal geen sprookjesboek in huis. Nou, dan moet ik wel even denken, hoor. Dan moet je me wel helpen. Ja, we kunnen eerst een titel verzinnen. Ja, dat is een hele leuke titel. Nee hoor, helemaal niet. Maar waar gaat de mensenvreters dan over? Wat ga je doen, Merel? Merel, wat ga je doen? Zo hoor ik je niet. Merel? Even naar beneden, nee, de hele beeld de hele tijd, auw, auw, auw, ja, nee, tegen de stoelpoot, auw, hm? ja, wacht nou even, man, nee, zo nu dan een auto, maar ver is de straat leeg, ja, die rijden nog, ik hoor ze tenminste wel, ja, ik denk het wel. Nou, ik zie niks. Nee, bij de theedoeken. Oké, okay, oké, okay. waar achter? Hm? Oh, wauw! Wat veel! Nee, fantastisch! Ja, blijkbaar kijk ik hier nooit. Ja, waarom heb je dat dan niet gezegd? Dat kan je toch gewoon zeggen als je weggaat? Nee, ontzettend blij. Ik wou vandaag naar de winkels. Oh. Heen. Nou, dit duurt toch geen week? Nee, precies. We hebben nog meer dingen verstopt vlak voor de. moet ik even kijken: uh, sla, boter, kaas, ham, cola, nog voldoende. En er zit nog brood in de vriezer, denk ik. Moet ik even kijken. Ja, en boerenkool. Oh shit, koffie. Nee, ik kijk wel uit. Even hey, domme. Hè? Beer. er nog. Melbourne. Walletje in mijn soep, ik vreet jou. Oh, dag, man. Nee, ik versta je wel. Nee, ik dacht. Laat maar. Wat hebben jullie op? Nee, gewoon nog steeds CNN. Waarom pak je die afstandsbediening dan niet af? Ik kan je haast niet verstaan zo, hoor. Dit is beter. Mom, doe nou niet te huilen. Nou, als jullie hierheen willen komen, dan moet je het maar zeggen. Dan stap ik zo in de auto en dan haal ik jullie op. Ja. Nee, dat klopt. Dat is ook beter. En heeft pap alles goed dicht gedaan? En achterop neem ik aan. Het vervelend. Nee, aan je stem. Ik hoor het aan je stem. Op mijn ogen. Ik heb het op mijn ogen. Ja, zout. Maar niet te veel, hè? Eén eetlepel in een glas lauw water en eerst laten oplossen. Nou, een beetje rood, een beetje geschollen. Nee, het begint te jeuken. Het zijn altijd de symptomen, hè? Eerst rood, dan is steeds dikker. Oh, soep. Nee, tomaten. Nee, ja, beer. Ja, er staan nu twintig blikken tomatensoep in de kast, man. Gewoon een gevoel. Hij heeft soms een voorgevoel en ik denk daar niet aan. Ja. Nee, alleen de verwarming doet raar. Nee, als ik mijn hand erop leg. Hm? Nou, er belde net een meisje en die... Nee, thee. Nee, dat zeg je ook niet en toch hoor ik het. Omdat ik je ken en omdat ik het daar nu niet over wil hebben. Dat is niet waar. Hier, hoor je het lepeltje? Hou op. Mam, ik hang op hoor. Ik ben er met mijn volle verstand bij. Ja, en als je zo doet, ga ik ophangen. Doe het maar. Ja. Goed. Dag. was gegaan. Niet doen hoor. Ja ik ben ook alleen. Ja mijn vriend zit in het buitenland. Nee Australië. Oh wat leuk en hoe heet jouw vriend? Ja dat is aan de andere kant van de wereld. Wat weet je dat goed? Nou, dat is toevallig, vind je ook niet? Er staan er ook plaatjes in. Nee, ik ken het niet, maar het klinkt wel spannend. Nee, dat kan toch niet, want ik ben hier en jij niet? Ja, dat kan wel. Nou, die komt zo vast snel weer terug. Ja, joh, natuurlijk. Ja, dat heb ik precies hetzelfde en weet je wat? Dat gaat vanzelf over. Alleen je moet er niet aan zitten, hoor. Nee? Heb je alle ramen... Nee, ook niet als het jeukt. Ja, moeilijk, hè? Ja, ik hoor het. Nee, dat zijn helikopters. Ja, wie weet. Misschien zijn die op zoek naar mama. Nee, niet gaan kijken, Merel. Nee, niet doen. Je moet gewoon wachten. Merel Ja, ik snap het. En in de kast? En gewoon op de bureaus? Weet ik niet. Ja, hoe moet ik nou weten waar het ligt? Ja, ik wacht. Ja, dat kan ook. Gebruik nou even je verstand. Als iedereen nou eens verstand gebruikt, hè? Ja, en bij het kopieerapparaat gekeken, stond daar niet nog een doos? Uh, dan moet je even kijken in de kast achter. Ja, ik wacht. En met gewoon plakband? Als je met gewoon plakband alle kieren aftept, kan je daar niets mee? Ja, theedoeken kan ook. En zit er nog genoeg eten in de koelkast? Ja, en wie zijn er nog meer op kantoor? Begrijp ik. Die is goed. Ja, hier ook. En de computers doen het nog? Nou, ik heb gezegd dat ik er vandaag niet zou zijn. Nou. Nee, dit had niemand kunnen bedenken. Altijd ongelegen, ja. Al? Is goed. Ja, jullie ook. Oké. Okay. En no panic, please. Precies. Take care. Caroline? Ja, man. In het Hilton. Nee, ze mogen er niet uit. Het is daar net zo... Ja, eigenlijk net als de vorige keer. Nou, zo'n congres duurt geen maand, man. Weet ik niet. Op dit soort dagen heeft zelfs emigreren geen zin. Nee, ik denk ook dat dit de laatste keer is, hoor, dat hij... Ja, of Atlanta. Melbourne of Atlanta. Nou, mij maakt het eigenlijk niet uit. Nee, mogen we zelf kiezen. Valt wel mee. Het maakt toch niet uit welke oceaan je oversteekt? Mam, je kan zo een computer van me krijgen. Nou, trek die stekker er nu maar uit. Ik hoor het geluid hier door de telefoon heen, vreselijk. Hey Mam, niet weer huilen. Toen nou? Ik ben helemaal niet boos. Nee, dat kwam omdat jij erover begon. Nou, ik, ik ga wel een keer een gehoorapparaat met hem kopen. Ja, straks ben jij net zo doof. Ik zeg helemaal niet dat je op tante Itty lijkt. Zet anders even wat muziek op. Ja, of gewoon iets anders. Nee, nog een week. Dan komt hij weer terug. Ik... De, hè? Negen uur later... Het is daar avond nu. Nee, heel aardig. Oké, okay. kusje. Ja, gewoon bellen als er iets is, hè? Ja, natuurlijk ben ik thuis. Wat denk jij nou? Doorgorgelen, ja. En niet meer dan één eetlepel zout. Is goed. Dag. Hallo? Nee hoor, dat is goed. Wie? Ach. Ja, nee, wat moet ik zeggen? Zielig hoe oud. Ik wist helemaal niet dat die zo oud konden worden, joh. Nou, dat heeft er toch niets mee te maken? Dat is toch gewoon toeval, of denk jij? Oh. Natuurlijk. Maar dat is jouw schuld toch niet, of? Nou ja. En als hij binnen was geweest, dan was er niets gebeurd, denk je? Ach, daar merkt een konijn toch niets van, Claire? Nee, die voelen weer hele andere dingen. Nee, dat is niet goed. En gewoon met de vuilnis. Nee... Nee, zo bedoelde ik dat niet, Claire. Zo bedoelde ik dat niet. Ja, ik denk wel dat je iets moet doen. Oh, God, God, God. Nee, huilen is goed. Nee, rustig. Rustig. Is ook zo. Snap ik. Heel erg. En waar ben je nu? Wil je hierheen komen? Uh, nee, dat kan niet. Nou, dan neem je een tram. Oh nee, natuurlijk niet, nee. En de taxis, rijden die nog? Nee, dat weet ik niet. Dat zien wij toch ook niet vanaf hier? Nee, vind ik helemaal niet erg. Nee, die hebben wij er hier geloof ik niet op. Maar CNN is toch ook goed? Ja, doe maar. Dat begrijp ik. En heb je iets over je hoofd? Ja, maar dan moet je er wel een paar gaten in knippen hoor. Claire, we zijn toch vriendinnen? Toen nou. Ja, het is ook heel veel allemaal tegelijk. Nee, gewoon aanbellen. Is goed. Um, soep. Nee, tomaten. Ja, en brood, aardappelen, borrekool. Oh, lekker. Nee, nee, daar hou ik helemaal niet van. Ja, neem maar mee. Maar wel voorzichtig zijn hoor. Nee, dat hoeft toch niet? Die hebben wij ook. Een transistor. Nee, nou. Neem allemaal maar mee, alleen die kussensloop hoeft niet. Mm -hmm. Ja, dat is wel handig. Hè? Nee, die valt waarschijnlijk binnen nu en een uur uit, dus... Nee, luister. Drie keer bellen, twee keer kort, één keer lang. Ja. En vergeet niets voor je ogen, hè? Goed, tot zo. Ja... Ja, maar hoe lang denk je dan? Stop. E dat zeg ik niet. Nee, stop even, zo versta ik je niet. Claire? Gewoon dat ik weet dat als de bel gaat dat jij het bent. Nee, ik vraag het alleen omdat ik dan weet dat. Claire? Claire? Ja? Nee, ik dacht even dat het. Nee, je krijgt zo een logée. Ja. Oh, ieder moment. Nee, ze kan ieder moment aanbellen. Ik zit er eigenlijk een beetje op. Nee, ze was vergeten Hanni binnen te halen. Ja. Nee, dood. Ja, ze belde mij. Wat kan ik daar dan aan doen? Met een mondkapje, denk ik. En ze wilde een plastic zak over haar hoofd doen. Nee, dat gaat over langdurig contact, hoor. Nou, ja, je kan iemand zijn angst toch niet kwalijk nemen? Ja, daar hebben wij toch geen invloed op. Nou, ik heb me net pas eindelijk aangekleed. De verwarming is uitgevallen, dus ja, helemaal. Heb ik al gedaan? Wie schrik die je bent. Doen ze dat allemaal in Australië? Nee, het jeukt en het wordt steeds dikker. Maar ik zit nergens aan. Nee, zeg eens iets wat je alleen tegen mij zou zeggen. Nou, gewoon iets wat je alleen kan zeggen als je alleen bent. Tegen mij. Nee, zeg, dat doe ik niet. Hoezo moet ik jou vermaken? Nee, je kan jezelf toch... Oh. Nou, er zijn heel veel mannen die dat doen, hoor. Als ze alleen in een hotelkamer zitten. Hallo, dag, check. Ja, dat is goed. Ja, nee hoor, een beetje een tijdstip. Nee, altijd. Ik zit eigenlijk een beetje te wachten. <laughs> ja. Nee, op een vriendin. Dank je wel. Nee, doe maar. Hey joh, ik ben hartstikke meetbaar. Ja, dat zal wel. <laughs> ja, iedereen thuis. Nou, begin maar. Uh, voor korenbrood. Nou, jij hebt ook een hele prettige stemjack voor iemand die alleen maar vragen hoeft te stellen. Mm -hmm. Die tweede, maatschappelijk, be ja, maatschappelijk betrokken burger. Twee personen, ja. Uh, een willekeurig persoon, ja. Ja, ik ben een willekeurig persoon, net als iedereen. <laughs> <laughs> ja, altijd mezelf, inderdaad. Ja, nee, zonder tochtstrip ben je nergens. Mijn Nee, hou ik niet van. Nee, ook niet. Nee, dat zijn de helikopters. Ik moet helemaal niets, Jack, en zeker niet van jou. Ja, ga maar door. Nou, als ik hoor dat er een vogel is uitgestorven... ...dan denk ik jammer, terwijl ik niet eens weet hoe die vogel eruit ziet. Laat staan wat voor geluid die maakt. Dus... Uh, een spijkerbroek, een trui en een jas. En wat heb jij aan? Nee hoor, ik vind blauw ook een hele mooie kleur. Jack? Weten. Ik kijk naar een zwart scherm. Oh, begin jij nu ook al? Wat? Oh, en met je afstandsbediening of zo? Je hebt toch wel afstandsbediening? Nee, natuurlijk is dat geen toeval. En heb je al een lamp al geprobeerd? Wacht even. Nee. Nee, hier ook niet. Maar je hebt wel kaars of zo. Oh nee. Ja, dat is klaar, ik moet overdoen. Nee hoor, vertel maar. Ja, hier is het ook helemaal donker. Raar hè? Ja of ergens anders? Ik denk wel dat ze ergens binnen is hoor. Hé, je bent moe hè? Hé, wat vervelend. En nu zie je haast niets meer. Anders ga je lekker in bed liggen joh. Ja, en als je dan wakker wordt, dan is alles weer normaal. Nee, dat ben ik niet. Dat is een vriendin. Die staat in de keuken. Ja, tomatensoep. Heb je ook iets te eten in huis? Nou, als je niet van paprika chips houdt, dan neem je toch iets anders uit de keuken? Oh, dat weet ik niet meer al. Nee, dat weet ik ook niet. Ja, maar weet je wat? Je kan wel lekker naar bed gaan. En als je dan weer wakker wordt, dan is mama er vast ook weer. Ja hoor, dat wil ik best dus doen. Waar ben je nu? Ga maar naar je kamer. Ja, loop maar naar boven. Oh, ga dan maar naar je slaapkamer. Ja, lastig, hè? Ja, ik hoor het. Goed zo. Ja, hou je kleren maar aan, want het wordt vast heel koud vannacht. Zeg je al? Ja, neem die maar mee. Klop je kussen maar even op. Weet je wat dat is? Doet mama dat wel eens? Nou, en vandaag mag je het zelf doen. Leuk, hè? Ja, ik wacht wel even. Ja, ja, ik hoorde het. Lekker, hè? Nou, ga maar liggen en trek de dekens maar tegen je aan. Goed zo. Nou... Nee, ik kan geen verhaaltje voorlezen. Ja, maar niet de mensenvreters, hè, want die ken ik niet, weet je nog wel? Dan Zal ik gewoon beginnen en dan doen we het samen? Ja, maar wel goed de hoorn tegen je aanhouden, hè? Goed, even, even denken. Een sprookje, mag dat ook? Oké. Okay. Um... Uh, er, er was eens een wit konijn en die heette Honey. Ja, grappig hè? En uh, Hannie woonde in een heel groot hok. Ja, maar ze was helemaal alleen in dat grote hok, dus uh, op een dag werd ze wakker en toen waren er ineens veel meer konijnen bijgekomen. Ja, en toen konden ze gaan spelen. Ja, want spelen in je eentje is heel moeilijk, hè? Zelfs voor een wit konijn. Nou, uh, maar uh, dat, dat ging nog een paar dagen zo door, totdat er na een tijdje ineens zoveel konijnen in dat hok zaten, dat er niet meer bij konden. Nee, dat kan niet. Maar gelukkig waren er ook hele slimme konijnen bij. En die wisten hoe je een hok open moest maken. Ja, en toen waren alle konijnen vrij. Ja. En, eh, uh... nou, dan mag jij vertellen hoe het verder ging met Hanni? Oh. Nou, wat leuk. Oh, en waar vloog Hanni dan naartoe? Helemaal naar de andere kant van de wereld? Toen maar. Oh, toen waren ze weer samen. Het dus slaat me lekker. Ja, morgen is mama weer. Het komt allemaal goed. Niet krabben, hè? Met Carolina? Ja. Nee, ze ligt aan mijn kant. Ik ga straks aan jouw kant liggen. Nee, ze heeft de eigen dekens meegenomen. Oh, ik zie bijna niets meer. Dik. Of is de iets heel anders? Nee, dat valt wel mee. Ik hoor het. Nee hoor, doe maar. Ja, is goed. Mm -hmm. Doe ik. Wacht even. Wacht even, meneer Ongeduld. Nee, dat doe ik niet. Het is me veel te koud. Nee, ik lig nou even op de bank. Zeg maar. Nou, dan zeg je niks... Nee hoor, klinkt goed. Doe maar. Ik jou? Nee hoor, vind ik helemaal niet raar. Schiet nu maar op. Mm -hmm. heeft geluisterd naar kant B. Met Caroline van Houten als de vrouw aan de telefoon. En Yvonne Weijers als Claire. Tekst en regie Bert Kommerij. Montage Rinse Blanksma. Eindredactie Vincent van Merwijk. Deze productie was niet tot stand gekomen zonder Isabella Chapelle en Piet Marsman. U kunt dit programma nabestellen. Maak 7,50 euro over voor een cassettebandje of 8,50 euro voor een cd... Op Giro 66888, ten name van de RVU in Hilversum en vermeld daarbij "Emotions Guaranteed" deel 3. Luisteren via internet kan natuurlijk ook. Kijk op rvu.nl. Jee, wat een uh, wat een verhaal. En toen dacht je: kom, ik kan niet slapen. Ik bel even. Ja, het zit me ineens even helemaal tot hier. Mm -hmm. Ja en niemand weet ook hoe het verder gaat, hè? Ik denk het niet. Ja, ieder moment kan er weer iets gebeuren. Ja. Ik word er kwaad van. Mm -hmm. Terwijl ik dat helemaal niet ben. En op de tv lijkt het ook allemaal heel erg dichtbij, hè? Al die uh, vreselijke beelden. Op tv lijkt alles altijd veel te dichtbij. Ja. Nou, Claire... We kunnen het ons hier allemaal heel erg goed uh, voorstellen... En wij zitten hier ook maar. Mensen bellen, anderen luisteren. Ja, wat kunnen we doen? Hè? Ja. En uh, hoe heet jouw konijn? Honey. Hmm. En je hebt nu alle ramen toch wel goed uh, dicht? Je moet je ramen voorlopig goed dicht houden, hoor. Hè, misschien heb je nog wat uh, plakband liggen of zo. Ik ben niet in mijn eigen huis. Oh? Nee, ik zit bij een vriendin. Nou, dat is wel uh, gezellig. Haar man zit in het buitenland. Nou, oh, dat is niet zo leuk. Nee. Ze is gaan slapen. Maar wel aardig dat je er gezelschap houdt. Ja. Hé? He? Ze heeft twintig blikken tomatensoep in huis. Nou, nou dan, uh, dan kunnen jullie even vooruit. Hé, hey Claire. Uh, ik vond het heel erg leuk dat je even belde. ja. En ik denk dat wij even een plaatje gaan draaien. Ik lust geen tomatensoep. Maar jullie hebben wel genoeg kaarsen in huis. Haar en... ogen zijn helemaal opgezwollen en rood. dus Ze kan niks meer zien. Je maakt je zorgen, hè? Nou... Zeg het maar, iedereen maakt zich zorgen. Ja. Ja, dat is wel zo, denk ik. Je bent niet de enige. Wij maken ons ook zorgen. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik verder nog zou moeten zeggen. Ik krijg ook niets, Claire. Je voelt je zo machteloos. Ik geloof dat er iets mis is met de, de verbinding. We gaan even een uh... We gaan even een plaatje draaien. Je wilt iets doen. Maar je weet niet wat. Hè? Hallo. Ik hoor volgens mij niks meer. Hallo? Ben ik eruit? Ja, ik wil ik wou nog graag even iemand de groeten doen. Kan dat? Ik ben heel bang. Hoe gaat het nu verder? Wat moet ik nou doen? Um. Ben ik nu helemaal alleen? Hallo? Oeh, dat klinkt eng, hè? Wat moet ze doen? U hoorde Caroline van Houten, Bert Kommerij en Yvonne Weijers... in het hoorspel Kant B. Geschreven en geregisseerd, ook door Bert Kommerij. Met hartelijk dank aan de NTR voor het uitzendrecht. Uh, nog eens uh, mijn nieuw ontdekte held, Sixto Rodriguez. De documentaire over zijn wonderlijke muzikale carrière... is nu te krijgen op dvd Searching for Sugar Man. My job Two weeks before Christmas And I talked to Jesus at the sewer And the Pope said it was none of his goddamn business While the rain drank champagne My Estonian archangel came and got me wasted Cause the sweetest kiss I ever got Is the one I've never tasted Oh, but they'll take Their bonus pay To Molly McDonald Neon lady Beauty's and which obeys Is bought or borrowed Cause my heart's become a crooked hotel Full of rumors But it's I who pays the rent For these fingered face out -of tuners And I make 16 solid half-hour friendships Every evening Because your queen of hearts, who's half a stone and likes to laugh alone, is always threatening you with leaving. Oh, but they'll play those token games on Willie Thompson. Give a medal to replace the son Of Mrs. Annie Johnson Cause they told me everybody's gotta pay their dues And I explained that I had overpaid them So overdue, I went to the company store and the clerk there said that they had just been invaded. So I set sail in a teardrop and escaped beneath the door sill. Cause the smell of her perfume Echoes in my head still 'Cause I see my people trying to drown the sun In weekends of whiskey hours How many times can you wake up in this comic book?